De politie in Rotterdam heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegale danceparty. Agenten zagen aan het begin van de nacht veel mensen naar een gebied bij de Maasmond gaan dat normaal s'nachts verlaten is. Er was een feest aan de gang met ongeveer 250 mensen. Om te voorkomen dat er meer bezoekers kwamen, werd de weg er naartoe afgesloten. De organisatie werd opgedragen het feest te staken. Toen dat om vier uur nog niet was gebeurd, werd de muziekapparatuur in beslag genomen. Onder begeleiding van de Rotterdamse politie verlieten de feestgangers daarna rustig het gebied. In Italië is vandaag een referendum begonnen over de herinvoering van kernenergie. De plannen voor nieuwe kerncentrales zijn na de ramp in Japan opgeschort, maar de wet die de bouw mogelijk maakt is al eerder door het parlement goedgekeurd. Tegelijkertijd zijn er nog drie referenda, twee over de privatisering van de watervoorziening en één over een wet die Berlusconi heeft bedacht, waardoor hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen als hij verplichtingen heeft als premier.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 Morgen is bewolkt met af en toe wat regen of motregen, maximaal dan rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Op de A1 Apeldoorn-Hengelo staat tussen Voorst en Twello 3 kilometer. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie en daarom is de linkerreis ook dicht. A9 Alkmaar, daar staat voor Beverwijk 2 kilometer. En er zijn problemen met de Haringvlietbrug in de A29. De, dat is de weg tussen Bergen-op-Zoom en, en Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug is de weg in beide richtingen afgesloten... want ze hebben daar last van een technische storing. Verkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden kan het beste omrijden via de Moedijkbrug.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, welkom terug bij OVT. Zo meteen in het spoor terug het tweede deel van de geschiedenis van Circus Rens, verteld door Laura Stek. Jo Premers vertelt het verhaal van het gedicht Huil, zijn dichter Ellen Ginsberg... en het obsceniteitenproces dat daar in 1957 tegen gevoerd is. Maar eerst een sprookje. Er was eens een plan voor een museum in Arnhem. De politiek wilde het zo. Het zou een megagebouw worden, een nationaal historisch museum... nabij het Openluchtmuseum, maar het ging niet door. Eerst niet omdat het maar niet wilde boteren tussen de di directies van de twee musea. De directie van Nationaal Historisch wilde vervolgens niet naast het Openluchtmuseum... maar in de binnenstad van Arnhem. Toen bleek een passende parkeerplaats bij het Openluchtmuseum... Een probleem. Vervolgens ontspond zich een soop met vele afleveringen. Cliffhangers, losse eindjes en vooral heel veel verliezers. Het museum moest hier, het museum kwam daar. Misschien kon het muse museum wel helemaal zonder gebouw. En in afwachting van betere tijden kwam het tijdelijk in de Zuiderkerk in Amsterdam. Ondertussen verloor de politiek haar geduld en interesse. Uiteindelijk zou het in Soestdijk moeten komen, mede de directie van het Nationaal Historisch Museum. En een aantal historici van Naam waren het met hun eens. Maar ook dat ging niet door. Ja, en toen kwam de brief van de staatssecretaris van <coughs> afgelopen vrijdag. En werd het toch weer Arnhem. De staatssecretaris geeft namelijk jaarlijks 2 miljoen subsidie aan het Oberluchtmuseum. Dat, hij, dat het Nationaal Historisch Museum, wat oneerbiedig gezegd, erbij gaat doen. Aan het telefoon hebben we daarom Pieter Matthijs Gijsbus, directeur van het Open Luchtmuseum in Arnhem. Pieter Matthijs Gijsbus, uh, goedemorgen. Uh, mogen we je feliciteren? Um, ik, dat zou ik zo niet willen zeggen. En erbij doen, u zei het al. Um, belangrijk is dat de politieke interesse in de geschiedenis niet heeft verloren, zoals u zojuist zei. Um, wat de staatssecretaris kiest ervoor op de taken van het Nationaal Historisch Museum. Om die te borgen naar de toekomst. <lacht> en dat is goed. Ik kwam, kwam het voor jullie als een verslagen verrassing, Arnhem, dat jullie ineens die 2 miljoen kregen? Maar <lacht> ik heb begrepen dat er toch al wel gesprekken gaande waren tussen jullie en uh, de staatssecretaris. Ach, ik denk dat je zo op geschikte momenten is met elkaar van gedachten wisselt hoe het verder moet met het land. <lacht> oh ja? <lacht> ja? Daar hoort het dat... wel. En dan vraag uh, je gewoon het open directie daarbij. Als, nou, als, als minister. Kijk, ja, als het om details zoals dit gaat, is het natuurlijk aan de orde. Maar dit was een verrassing hoor, moet ik zeggen. Weliswaar wisten het een enkele uur eerder. Uh, maar de veelheid van taken, hè, want het gaat niet alleen om, uh, om de opdracht om plannen, want we zijn in het stadium van plannen maken, eigenlijk nog steeds op dit punt. Het de digitale platform te ontwikkelen. En de materiële representatie van de kanon wordt erbij. En dan ook nog die opdracht. Om, eh, om vorm te geven aan een instituut, een topinstituut voor immaterieel erfgoed en volkscultuur. Dat was toch wel even een, een, een, een heel pakket. Ja, maar dat, dat Nationaal Historisch Museum, om dat even als, als leidraad te nemen, wat, wat jullie nu... Erbij krijgen, ik zeg het toch maar even zo. Dat moet allemaal van die 2 miljoen. Uh, nu weten we dat het Openluchtmuseum, een, dat voor jullie museum een architectonisch wonder staat: het, een gebouw als een ei, waarin een, in een film het verhaal wordt van, verteld van het kleurrijke Nederland en zijn geschiedenis. Officieel heet dat gebouw in die film Holland Rama, er wordt vaak gezegd Holland Drama, hè? dat is een bekend grapje natuurlijk. Uh, Gaat nu straks het verhaal van, van die vaderlandse geschiedenis... Hè, want jullie moeten dat ook gaan vertellen... gaat het straks vooral verteld worden in dat ei, in het Holland Rama? In Holland Rama, precies, want zo heet het. Um, wellicht. Um, natuurlijk gaat uh, nadat die brief uit is je gedachte... ogenblikkelijk uit naar, naar een uitwerking, een concretisering. Ik denk dat het Open um, goed moet nadenken... hoe hier uh, um, uh, een, een, een, een effectief... Uh, een effectieve visualisatie van, van de Nederlandse geschiedenis... waarbij je je oriënteert op de vensters. En dat moet dan, denk ik... Zo kan het een de, voorbeeld in de komende tijd gaan uitwerken. De, de vensters uit de kanon, he, voor de ja, duidelijkheid. Ja, ja. ja, en dat je dat doet vanuit de sterke punten van het Openluchtmuseum zelf... en vanuit het DNA van ons museum, zeg ik. En wat is daarvan uh, de kracht? Dat is de interactie tussen mensen. En waarbij impulsen gegeven worden... Aan mensen om over geschiedenis te vertellen en ook na te denken in de eigen geschiedenis, en dan kom ik op een volgend niveau, om die eigen geschiedenis ook te linken aan de nationale geschiedenis en die dan weer breder in internationaal verband. Dat laatste is wel heel erg belangrijk, denk ik. Het, nou heeft de afgelopen drie jaar het Nationaal Historisch Museum um, heel hard gewerkt aan een, aan een digitale poot, en dat uh -huh. is zelfs uh, bekroond, het is uh -huh. buitengewoon een buitengewoon mooi product geworden. Uh -huh. Ga je dat overnemen? Ga je dan die mensen, want dat neem je niet zomaar over, dat kan natuurlijk niet. Nee, ik moet ook eerst zeggen dat doe ik nu eventjes puur als consument eh, en niet als directeur van het Openluchtmuseum. Dat ik vind dat de producten die zij ontwikkeld hebben in de afgelopen tijd, eh, mede op basis van wat anno heeft voorbereid, eh, dat zijn prachtige producten. En eh, nogmaals, niet vanuit de positie van het Openluchtmuseum. Het is belangrijk dat dat niet verloren gaat. Dat is een eerste opmerking. Ik denk dat iedereen die van geschiedenis houdt dat zo voelt. Ja. De Week van de Geschiedenis is een, is een heel groot succes. Er doen heel erg veel mensen aan mee. En allerlei vormen van erfgoedverenigingen participeren daarin. Dat moet voortgang vinden. Dat geldt ja. natuurlijk ook voor hun prachtige website. Maar even voor de duidelijkheid. Betekent dat nu, uh, want je zegt ik zeg het als consument. Ja. maar. Ik ben natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in je mening als consument... maar net nog iets meer geïnteresseerd in je mening... als directeur van het Nationaal Histori Historisch Museum in het Openluchtmuseum. Ja, ja, Betekent dat nu dat je na Pinksteren, als straks uh, het feestje voorbij is van Pinksteren... de telefoon pakt en gaat bellen naar de directie van het huidige... Nationaal Historisch Museum in de Zuidenkerk in Amsterdam... en vraagt, jongens, we moeten heel snel gaan praten? Nou, dat moeten we sowieso. Um, je moet hier met elkaar naar kijken hoe dit verder gaat. Maar de opdracht ligt allereerst, denk ik, bij... Denken vanuit het DNA van het Open Lucht hoe willen wij deze opdrachten, die serieuze opdrachten, vormgeven? En dan moet je vervolgens gaan kijken, zo lijkt me nu, En wat past daarbij? En laat ik het zo zeggen, je kan niet een, een, een, een methode A um, combineren met een, een, met een digitaal platform B, dat moet in elkaars verlengde liggen. Dus ik zeg, um, ik blijf er heel voorzichtig in en zeg wij moeten eerst goed uitdenken hoe je concreet. ...deze taken kan uitwerken in Holland-Rama bijvoorbeeld. Maar niet alleen, want het Openluchtmuseum heeft in het grote park... ...allerlei elementen die nu reeds verbonden zijn met de Kalon. Ik noem de Molukse Barak, een boemvoorbeeld. voorbeeld. Het gaat allemaal over kolonisatie, decolonisatie de identiteit. Dat is ook al een uitwerking. En vervolgens moet je kijken eh, en met Erik om tafel gaan... ...en zeggen, nou Erik, hoe, hoe, hoe, kijken, hoe lossen we dit op? Ja, Erik Schilp, directeur samen Ik met Valentijn uh, bijvang uh, van het huidige museum. Ja. Goed, helemaal tot slot. Uh, we, krijgen, we hebben dus een geschiedenis gehad van het museum. Dat zou ooit met een enorm torenhoog gebouw beginnen in Arnhem... voor het Openluchtmuseum. Nu ja. komt een deel daarvan in een klein ei voor het Openluchtmuseum. Misschien is dat symbolisch voor de geschiedenis... van het Nationaal Historisch Museum in Nederland. Helemaal tot slot. Parkeren, is, uh, dat was ook ooit een probleem. Dat is nu geen probleem meer? Je kunt het heel mooi parkeren, maar daar mogen we best nog een paar mooie details aan toevoegen. Hoor. Een mooie parkeerplaats is niet weg. Daar moeten we nog wat doen. Maar nog even terug naar dat vorige beeld, dat vind ik wel een heel intrigerend beeld. Eh, zo zou je het kunnen samenvatten, maar daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik zou een mooi beeld schetsen dat eh, het zowel het een als het ander is, want het openluchtmuseum zelf, hoe je het ook weet of verkeerd zou worden door de bezoekers ervaren, is zelf al een verhaal van voor en over Nederland. Het is in zekere opzicht al een heel breed nationaal. Park. Je dus wou het zeggen, is zowel het een als het ander. Je wou zeggen, we waren al een heel eind op weg. Het, licht, het Dat hele gesprek over het Nationaal Historisch Museum is aardig geweest, maar eigenlijk was het er al. Goed, P oh, uh, Pieter en oh, Gijsbus. Uh, oh. ja, ja. uh, bedankt voor je toelichting. We wensen je heel veel succes, overigens voor alle duidelijkheid. Ja. En dit wordt natuurlijk ook vast weer vervolgd. Dank u wel. How for Carl Salomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Starving, hysterical, naked. Dragging themselves through the negro streets at dawn. Looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heaven. Ja, wat u nu hoort is een fragment uit het gedicht Haal. Voorgelezen door de schrijver zelf. Een heel klein eh, fragment natuurlijk, want het is erg lang. De schrijver zelf, de beat-poet Allen Ginsberg. Over dit wereldberoemde gedicht draait nu in de Nederlandse bioscoop. Een film met dezelfde titel, Haal. En met eigenlijk het gedicht als hoofdrolspeler. Maar de film volgt ook de obsceniteitenrechtszaak die tegen Haal is aangespannen destijds. De film suggereert dat Ginsburg, de dichter, zelf het verloop van het proces bij hem thuis in Amerika afwachtte. Maar dat is niet zo. Ginsburg was in Nederland, waar hij bezig was een goede vriend te worden van Simon Vinkeroog. Weer eens in die studio dus nu journalist en Ginsburg-kenner Joop Remmers. Welkom. Goedemorgen. Die onder andere bezig is met een, een boekje over de briefwisseling tussen Ginsburg en Vinkeroog. Goeie film, Haal? Ja, en een goede film. Ik zal hem zeker gaan zien. Hoezo? Ja, het is een film over vrijheid. Vrijheid van het woord, vrijheid van het individu. Dus in die zin sowieso interessant lijkt me. Um, en ik vind zelf dat het, uh, zowel het gedicht als het proces wat over het gedicht uh, gevoerd is erg goed is getroffen en het, het legt het goed uit. Ja, het zijn eigenlijk drie, drie uh, elementen. Het is een, een, een inter interview met de schrijver ja, thuis. Klopt, ja. Uh, zeg maar, is het... dat, is, dat speelt zich dan zeg maar twee jaar na het proces af ongeveer, dat ja. interview. Dan is het, uh, heb je het, het proces. Ja. Uh, waarin uh, wat, wat echt uh, prachtig is nagespeeld. En dan het, het voordracht van het gedicht zelf. Dan dus zie je uh, Beutelings uh, Gensburg het voordragen. Uh, uh, en um, animaties. Ja, klopt, ja. En... Ja, zo volg je eigenlijk van begin tot eind uh, uh, dat gedicht. Uh, en krijg je er ook wel, ik vond het ook wel een ontroerende film bij Vlagen. Ja, dat is het ook. Nou ja, het gedicht gaat natuurlijk over hele wezenlijke dingen. Hij verwerkt daarin uh, onder andere zijn eigen ervaring in het uh, krankzinnige gesticht. <coughs> nou, dat is natuurlijk niet niks allemaal. Hij draagt het ook op aan een vriend, Carl Solomon, die hij daar heeft leren kennen in die inrichting. En ja, het is een gedicht dat over... De onderkant van Amerika gaat, zeg maar. En dat was voor die tijd was dat uh, ja, iets nieuws. Kan je, kan je iets zeggen over Allen Ginsburg zelf? Wie was dat? Ja, hij was uh, kind van, uh, van Russische emigranten. Uh, wat heel belangrijk in zijn jeugd is geweest. Zijn vader was onderwijzer en dichter die uh, ja, een beetje niet zo'n grote dichter als Ginsburg zelf is geworden, maar die wel publiceerde. Zijn moeder uh, was een dochter van Russische emigranten... en uh, die was krankzinnig. Dat kunnen ja. we gewoon... Even heel kort, we hebben het hier over een speelfilm... niet over een reportage, voor alle duidelijkheid. Ja, uh, wordt die goed gespeeld? Wordt die goed neergezet? Ja, vind ik wel. Tot op zekere hoogte. Die Ginsburg, die wordt geïnterviewd met dat baardje. Die is erg goed. Wat heel frapp frappant is, is dat de stem verschrikkelijk goed getroffen is. Zullen we even naar luisteren? Ja. I'm with you in Robin... ...when we wake up electrified out of the coma... ...by our own soul's airplanes roaring over the roof. Is dat, uh, hoor -ho we hier, uh, vind je dat het heel... Uh, de stem lijkt wel echt ja, op Ja, dit hè? is, nu hoor je bijna gewoon Kinsburg. Ja, dit ligt er ja. gewoon heel dichtbij. Ja. Het enige wat misschien wat minder was, is dat het een, een toch een vrij... Uh, het is een, een aantrekkelijke, de acteur is een hele aantrekkelijke hetero-man. Hij is te knap. Hij is te knap, hoorde ik van mijn vriendin. Heb ik niet zelf bedacht. <laughs> En, uh, maar het is ook wel heel erg moeilijk om iemand met de karakteristiek van, van Ginsburg te vinden. Die had een, een, toch een hele ja, unieke, eigenlijk open uitstraling. En dat, uh, ja, dat zet je niet zomaar neer. De, de, de film suggereert zo'n beetje dat hij ja, de poëzie heeft uh, opengebroken. Heeft bevrijd, min of meer. Peter eens? Ja, dat is zeker zo. Uh, tot die tijd mochten bijvoorbeeld uh, de boeken van schrijvers als Henry Miller... mochten niet uh, worden gedrukt en verkocht in Amerika... Ook omdat dat uh, te opzeen was. Um, in het geval van Henry Miller werden die boeken in het, uh, in het buitenland gedrukt... en vervolgens de Verenigde Staten binnen gesmokkeld en zo uh, verspreid. En, uh, en ja, na het proces van Hauw... Ginsburg heeft eigenlijk door, door het proces heeft hij de Amerikaanse taal min of meer bevrijd. V vrij onbedoeld weliswaar, want dat was niet het doel toen hij het schreef natuurlijk. Maar bevrijd in de zin van dat ze um, allerlei... Laten we zeggen, want je had een obsceniteitenproces. Uh, ja, dus, uh, bevrijd in de zin van dat er obscene woorden in wo mochten worden gebruikt? Ja, het, het zit helemaal vol met uh, obscene woorden en ja. obscene gedachten. Tenminste, in de ogen van uh, sommigen in ieder geval. Wat dat betreft, was de aanklachten, daar kan je wel iets bij voorstellen. Ja. Alleen de vraag is, mag het of niet? Ja, inderdaad. Maar de vraag die eigenlijk centraal kwam te staan is was eigenlijk van, ja, is dit nu literatuur? Met andere woorden, is dit een kunstwerk? Ja, dat is ja. een ondoenlijke vraag natuurlijk. Vertel over dat proces. Wie, wie heeft dat aangespannen? Nou, de bundel was uh, gedrukt in Engeland. Niet uh, zoals in het geval van Henry Miller... omdat ze bang waren dat hij niet mocht, maar gewoon omdat het goed, goedkoper was. Hij is uitgegeven bij City Light's boek. City Light Books in San Francisco. De, de uitgeverij en boekhandel van Ferlinghetti, uh, zelf ook een dichter. En toen de tweede druk Amerika binnenkwam vanuit Engeland... toen euh, hebben daar een paar douaniers in gebladerd. En die zijn erin gaan lezen en die dachten van... hé, hey, wat lezen we hier allemaal? Dit kan onmogelijk literatuur zijn. Er zijn toen 520 exemplaren zijn in, bes in beslag genomen. Dat heeft het toen even opgeleken dat dat al meteen een zaak zou worden. Maar het is toen nog een beetje gesust. Maar aan de hand, het balletje is wel gaan rollen toen... En een paar maanden later hebben twee agenten van de San Francisco politie... bij City Lights een bundeltje gekocht. Dat mee naar het bureau <laughs> genomen. <laughs> dat is nagelezen. Ijverige dienders. Ja, en ja. toen waren ze toch wel allemaal over eens... dat dit toch inderdaad op zijn was. Je ziet die, die aanklager. die heeft eigenlijk twee problemen met het gedicht. Ten eerste begrijpt hij het niet. Nee. En ten tweede staan er allemaal vieze woorden in. Ja. Um, dat is van. Wel... En vervolgens ontspint zich dan in die rechtszaal. Kan je een beetje beschrijven wat, wat zich dan ontspint? Want nou dat is echt ja, fantastisch. Een van de dingen die, die zich onder andere voordoet is dat die, die aanklager, um, ja, zoals je zegt, die begrijpt het niet. Ik denk ook niet dat hij echt iets met poëzie had, maar dus die last die tekst als zijnde proza. Ja, dan gaat het als je natuurlijk dat komt ook in het proces voor. Als je poëzie gaat uitleggen als proza, ja, dan. Dan gaat het mank en dan is het ook niet te begrijpen. En dan is het al gauw. Wacht al. Maar, het is echt geweldig. Ik geloof ook dat, uh, dat de film uh, volgt ook uh, letterlijk. Ja. Hè, de, het transcript van de rechtszaak. Ja, de... Dan gaan ze echt, zinnetje voor zinnetje, gaat hij zeggen. Uh, nou, uh, hij heeft hier dit geschreven. Wat betekent dat? Ja, eigenlijk? precies. Nou, het begint al met de opdracht he, helemaal voorin in de bundel -hou. Het is opgedragen aan. Uh, aan Jack Kerouac en uh, onder andere. En dan noemt uh, Ginsburg een aantal boeken... die overigens wel al geschreven zijn... maar nog niet gepubliceerd op dat moment... En hij eindigt dan ook met... All these books are published in heaven. En dan zegt hij aanklager ja. zegt ook van... Ja, maar wat, wat, wat staat hier? Dit kan Het is een beetje de omvraag. Ja, het is een beetje de vragen. Ja, het is een beetje erom vragen ja. ja. heb je het idee dat, hij, dat Ginsburg ook wel um, ingenomen was met het proces? Want hij zegt nee, in de, nee, nee, in de nee. film zelf... Het is niet tegen mij, het is tegen mijn uitgever. Ja, en top, ik, nee. hij was ook zelf niet aanwezig in nee. de zaal nee. Het is, in het, het is hem voor het merendeel volledig ontgaan. Een paar maanden na het verschijnen van Haal is Ellen uh, Ginsberg samen met zijn levenspartner Pieter Orlovski... op een boot vertrokken naar Marokko. Zijn ze eerst naar Tanger gegaan. Daar woonde William Burroughs, de schrijver. Daar hebben ze letterlijk en figuurlijk het manuscript van Naked Lunch... wat Burroughs beroemd zou maken, mm -hmm. van de grond geraapt... en daar een boek van gemaakt. En uh, toen zijn ze door Europa gaan trekken... Ze zouden in Parijs Gregory Corso en een andere dichter ontmoeten. Die bleek uh, te zijn uitgeweken naar Amsterdam. En tijdens de uitspraak was uh, Ginsburg dus in Amsterdam. Maar je ziet dan ook, de uitspraak van het proces was op 3 oktober. En nog op 9 oktober schrijft hij een brief aan Jack Kerouac. Een hele lange brief vanuit Amsterdam. Waar hij echt in één klein zinnetje nog even vraagt van... Of opmerkt eigenlijk van geen nieuws over het proces. Maar ik denk dat het voorbij is. Dus ja, dat geeft aardig weer... Hoe het, die, hoe het hem, hem bezig hield. Maar toch is het een belangrijk proces geweest, in ieder geval voor zijn bekendheid. Ja. Want het is uh, echt uh, uitgebreid gevolgd. Maar ook vanwege de uitspraak, hè? Ook vanwege de uitspraak. De uitspraak heeft er natuurlijk voor gezorgd dat uh, ja, andere Amerikaanse schrijvers onbezorgd konden schrijven wat ze wilden. Wat de uitspraak was? De, dat het uh, gedicht niet op zijn was. En dat het wel degelijk literaire waarde heeft. Ja, en uh, het wordt ook uh, ingebed in een soort al, algemene uitspraak... over meningsvrijheid en ja. vrijheid van uitdrukken ja. in, uh, in Amerika. denk dat het sociale of maatschappelijke relevantie uh, heeft. En dat zijn ja, hele belangrijke dingen natuurlijk. Ja. Goed, uh, uh, ondertussen was hij dus hier in, uh, in Amsterdam aangekomen. Ja. Dat, is, uh, dat is natuurlijk ook een heel leuk chapitre En daar, daar kwam je Simon Vinken oog tegen. En dat, ja. uh, dat uh, ging enorm goed hè, tussen die twee. Dat klikte meteen, ja. Ja, het, je kunt wel zeggen dat het toch wel uh, ja, echt geestverwanten waren. Um, deels omdat ze qua poëtische inspiratie uit dezelfde, uit dezelfde bron putten. En aan de andere kant hadden ze een hoop uh, overeenkomstige interesses. Ja, op één, na ja, dan. Maar goed, graag verder. Ja. ja. ja. Of is dat ook nog, valt het ook nog te bezien? Gaan we hier iets onthullen over Simon Finkel? Nou, dat is geen onthulling, maar die heeft ook wel een vroeg experiment gehad... waar een man bij aan te passen kwam. met een vrouw. Het is een beetje cryptisch, sinds haal mogen die dingen gewoon zeggen... dat Jos die betwijfelt op Simon Vinkel ook homoseksuele contact heeft gehad. Nou, heel vroeg, maar hij is daarna zes keer getrouwd geweest, dus ja. Um, maar er ontzegde een briefwisseling. En die briefwisseling, waar, waar hadden ze Oog en Ginsberg te valsen over? Ja, ze waren, onder andere, ja ze, hadden, ze waren bezig met de wereld allebei. Uh, met wat er allemaal gaande was. Het zijn allebei een soort weg-effenaars uh, ja, weg voor, voor de jaren zestig. Dus ja, thema's ook als de, de, de psychedelische revolutie... dat waren dingen die hen bonden en waar ze ook over, over spraken. Je hebt een brief bij, je. kan je ja. er iets uit voorlezen? Ja, zeker. Dat is van wie aan wie? Dit is een brief van Allen Ginsberg vanuit New York... aan Simon Winko in Amsterdam van 22 februari 1961... En die begint, beste Simon, kreeg je een mooie brief en verhalen? Blij dat je LSD gebruikte. Pieter Orlowski en ik probeerden het een paar keer in Stanford University in California. En vorige zomer was ik op de Amazone-rivier met vergelijkbare drugs aan het experimenteren. En dit jaar hebben we op Harvard met synthetische paddenstoelen gewerkt. Alles hetzelfde effect, zo ook peyote, zo ook mescaline, kleine variaties, maar alles dezelfde kosmos. Ja, het is een. Uh... De wereld. De wereld. Ja, als je zegt. Ze hielden zich met de wereld bezig. Dan, dan... Nou, het zijn, het zijn. Allebei natuurlijk ook. Onderzoekers van de eigen geest. En in dat licht moet je dit ook zien. Ik bedoel. Uh, het is ook. Ja, zoals de dichter Arthur Rimbaud zei. De, de beredeneerde ontregeling van alle zintuigen. Om op die manier. Uh, ziener te worden. In de, in de woorden van Rimbaud dan. Maar. Wat belangrijk was bij die mensen... is dat het ook een, een onderzoek naar zichzelf was. Vinkoog en Ginsburg hebben geheel toevallig... op vrijwel identieke manier voor het eerst LSD gebruikt. Allebei als onderdeel van een wetenschappelijk experiment. Ginsburg in Amerika en Vinkoog in Amsterdam. Ja. En, uh, en, en daarin vonden ze elkaar. Ja. De, overigens Over die briefwisseling komt een boek voor jou ja, uit. dat da, zit da, eraan da, te komen. Va, dat, dit jaar nog? Of? Nou, of eind dit jaar, anders uh, begin volgend jaar. Maar dat moet verschijnen bij Nijger van Oké, okay. ja. nou, Joep Remmers, heel vriendelijk bedankt. Graag gedaan. Um, u luistert naar OVT, Geschiedenis op de radio. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. We hebben een website www.geschiedenis24.nl-ovt. Nu in het spoor terug, romantiek en blubber over het heden en verleden van Circus Rens. Lara Stek maakte deze documentaire op basis van persoonlijke verhalen... en een achteraf geromantiseerd historisch verslag van oprichter Arnold van der Vecht. Vorige week hoorde u hoe Varieté Cowboy van der Vecht in de jaren 20... met zijn eerste Circus Rens begon en vertelde spreekstalmeester Anneke Olivier... Leeuwentemmer Tom Diek en clown Paul Smits... over hun entree in het circus van de jaren 60 en 70. Deze week belanden we net als vorige week op een drassig evenemententerrein... om meer te horen over de vervlogen circustijden, Hoe het circus af en toe van naam veranderde. Voor jaren in de kast verdween. Maar ook hoe het ondanks alle moeilijkheden overleefde. De middagvoorstelling in Breda is net begonnen en de zaal zit half vol. In de loge zit een groepje bejaarden met suikerspinnen, en daarachter klapt een bedrijfsuitje braaf mee op de muziek. De Duitse Tom Diek, die in 1973 samen met zijn vader naar Circus Rens kwam, staat in de coulissen te wachten op het leeuwennummer van zijn zoon. Tom Diek junior draagt een klassiek tomteurskostuum met hoge leren laarzen. Volgens mij moet je tegenwoordig weer terug uh, willen komen op dat nostalgische gebeuren in de circus. Als je dat kan overbrengen in, in een show en dat mensen daar ook op afkomen, dat ze echt iets ouderwets nostalgisch zien en zeggen goh, bestaat het bestaat nog, wat mooi hè? Oh. oud en clown Paul Smits staat buiten. Hij kent de voorstelling al van A tot Z, dus scharrelt wat rond op het terrein. Samen met zijn kleinzoon, die nu ook weer in het circus zit. Die is, was eerst was in het begin, want zijn vader is kermisgek. Ik denk, oei, oei, oei, die gaat de verkeerde kant in. En dan nou is hij een paar keer met mij mee geweest en nu is hij circusgek geworden. En nu gaat hij voor het eerste jaar gaat met circusgek mee als partier. U bent trots, hè? Ik ben trots, ja. En hij zelf is ook trots dat hij in het programma boekje staat. Vermeld extra. Paul komt in 1959 bij de familie van der Vecht in het circus. Maar moet tijdens de winterstops elders werken. Ja, ik moest ook iedere keer s winters werk en zoeken. En dat had ik ook een hekel aan, want het was allemaal voor een paar maanden. Hè. Dus uh, ja, ik, zat, ik had eerst al... Ben die, uh, was ik was al op een gegeven moment weggegaan bij de fabriekje waar ik werkte. Dat was een, uh, een vatenfabriek. Ze maakten van die houten vaten. En, uh, toen ben ik weer teruggegaan en zei die man, ja je, wat heb ik er nou aan zei, als je terugkomt? Als de zon begint te schijnen, dan, uh, ja, dan ben je wel weg. Ik zei, nee, nee, nee, nee, ik ben, ik ben van plan nou, nou te blijven. Maar ja, toen was het ongeveer, uh, begon de zon te schijnen. En toen kwam mijn, mijn, mijn vriend persoonlijk op de fabriek uh, bij me praten. Ik dacht, ja, hoe moet ik hier nou wegkomen? Hè? Zonder, zonder, je, je... Dus toen liepen nog twee broers rond van die, van die baas. Die, die liepen dan een uh, soort, uh, ja, die, die moesten dan een beetje toezicht houden. En daar had ik een beetje ruzie mee gemaakt. Dus op zo'n manier ben ik toen weg weggegaan. En ik, zei, ja, ik zei, je kan met die man, met je met broer niet opschieten. Ik ga weer weg, weet je wel. Maar ja, dat was natuurlijk weer, omdat ik bij de sterkers mee woonde. In de tent is inmiddels de Leeuwenact van Tom Dick junior aan de gang. De Leeuwinnen doen een springchoreografie over een paar kleine podia. Leo Congo zwaait met zijn voorpoten en brult. Diek Junior werpt zich in de hekken. Zijn vader kijkt mee vanaf de zijkant. Hij is een beetje macho in de, in de kooien. Dus heeft hij zo'n klein baadje zo en een kostuum en echt zo'n beetje macho. En dan aan de ene kant laat hij zien dat hij ook uit kunnen halen dat ze grote nagels hebben en grote tanden en de bek open en zo. Nou. En aan de andere kant gaat hij met een stokje zo over de maan heen... en dan staan ze te knuffelen en zo. Dus dat is zo'n zo zo weerspeel. Diek Senior presenteert in de tijd dat hij nog domteur is... een andere leeuwen act dan zijn zoon. Ik had er eentje, één een leeuwin. En uh, die was dus heel lief en uh, ja, daar kon je alles mee doen. En die stond dan op zo'n twee stoeltjes zeg maar. En dan ging ik daaronder met mijn zouders. En dan tilde ik ze gewoon op en liep ermee door die kooi heen. Nou, dat was uh, niet alledaags. Mensen vonden dat wel leuk... En, uh, maar daar heb ik dan ook mijn rugklachten van. Dat was het begin. Ho hoe zwaar is dat? 170, 180 kilo. Ja. En dat is dan, uh, ja, als ze gewoon ligt, dan valt dat mee. Maar soms bewoog ze dan ook. En ja, dat was wel laat. En welke leeuwen had u? Weet u nog de karakters van die leeuwen die u vroeger had? Nou, ik had dus. Uh, in het begin hadden wij zeven stuks. Nou, dat was er één mannetje, die was heel lief. Die kon ik niet aanraken, maar die was heel lief. Hoe heette die? Uh, Sultan, ja. En die andere, dat was Pasha en dat was een zenuwlaaier. Och, jezus, wat een leven zeg. En die had altijd we de problemen mee. En dat was toen uh, de moeder van Herman Rens. Die, die zei altijd, laat dat beest buiten, jongen. dat is veel te gevaarlijk. Want Pasha, ja, dat was zo'n echte, hier kom ik en nou, ik ben de baas. Circus Rens viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Terwijl de eerste voorstelling van oprichter Arnold van der Vecht... eigenlijk pas in 1923 wordt gegeven. Maar laten we het feestje nu niet bederven... want het circus is afhankelijk van mooie verhalen. Arnold van der Vecht blijft vanaf 1923... met zijn kleine circus door Nederland reizen. Samen met drie zoons en zijn tweede vrouw. De jaren 20 en 30 zijn zware tijden... schrijft Arnold van der Vecht in zijn persoonlijk verslag... Het was in die jaren een schier onmogelijke taak mijn circus gaande te houden. Velen zouden gezegd hebben, tam maar wat paarden verkopen. Men moet begrijpen dat een artiest, en zeer zeker een circusartiest, dat niet doet. Hij zal eerder met zijn dieren verhongeren, dan er afstand van doen. Ik toog erop uit om bij buurtsverenigingen de aanstaande Sint-Nicolaasfeesten... als goochelaar en clown op te luisteren. Ook heb ik in die winter nog een paar keer voor de plaatselijke bioscoop reclame gereden met een wagen waar ik de mooiste bonte paarden had voorgespannen. Zo zie je maar hoe je je met een ijzeren wil door elke situatie heen kan slaan. Maar dan moet je niet te veel scrupules hebben. 1 twee, hoeveel zijn? het? Terug naar het heden. In de pauze staat een groepje mensen te kijken bij de zeeleeuwen. Een moeder geeft een korte topografische uitleg aan haar dreumes. De Patagonische zeeleeuwen, weet je waar Patagonië ligt? In Argentinië. Oh, dat is een maxima Bij het instandzwembad zwembad loop ik ook Dick Prins tegen het lijf. Hij is hier minstens 40 keer per jaar te vinden. Er zijn de andere mensen die houden van biljarten of die gaan naar het voetballen... of gaan zitten kaarten of uh, oude auto's uit elkaar halen of sleutelen. En ik heb dat met het, met het circus. Maar Dick Prins is niet zomaar een bezoeker. Hij is een van de vele officiële circusvrienden. We hebben een club, hè? circusvrienden. Daar zit alles, alles tussen. Hè? Van putjescheppen tot, uh, tot dokter, uh, noem maar op. Ja. En uh, de, de een die is uh, lid omdat hij gek is van de klones. En de ander is weer gek uh, lid omdat hij gek is uh, van de roofdieren. En zo hebben we allemaal een tikje. En dat is wel uh, leuk hoor, zo'n tikje. Als je elke avond in het ca café zit, dan ben je ook dronken, zeg ik altijd. Maar dan ben je de andere dag dan weer kwijt. En dat niet, hè? Dat zit ik dat blijft, blijft wel, uh, wel hangen. Mijn vader was vroeger bij de vrijwillige brandweer en uh, toen de tijd was het zo dat uh, als er een circus kwam of een evenement moest er brandwacht aanwezig zijn. En als er circus was, dan was er bij de circus een stilzwijgende afspraak dat de kinderen van de brandweermannen mochten daarmee naar binnen, gratis. Dus uh, ik zat altijd al als, als kind op de tri tribune ik heb me nog herinneren dat ik een jaar jaren vijf zes was dat ik met de helm van mijn vader bij de artiest eh, ingang stond. daar zag ik die grote olifanten er langs komen. als ik heel, als je een mini bent, dan zie ben, je ziet die grote olifant, oh, weet je, ook? en die trapezen mensen en zo. en eh, nou, het kwam weer een zitting, dus weer er naartoe. zo is mijn interesse is toegegroeid. In de tent is de voorstelling nog volop bezig. Maar buiten, aan de andere kant, staan Tom Diek Senior en zijn zoon alle leeuwenkooien op te breken. Want vlak na de voorstelling vertrekt het circus alweer naar de volgende plek. Circusmensen hebben ja, een hele andere aanpak van het leven. Kijk, als er iets moet gedaan worden bij ons, dan, ja, dan, dan wacht je niet op dat, dat er iemand komt die, die daarvoor. Dat is zijn taak. Ja, iedereen die pakt dat mee aan. En, hè? En dat is heel gewoon. Vroeger, vroeger had je bijvoorbeeld om die tent omhoog te rijden, had je lieren. Dan moest je draaien met twee man. Dat was vrij hard. Nu heb je elektrische motoren. Dus die verandering heb je wel. Paul Smits heeft ook nog herinneringen aan die zware jaren 60 en 70. Nou hebben ze alle handen, je heftrucks en alles. Het werd allemaal... En toen moesten wij met drie mannen een grote tent, bijna net zo groot als het circus nou is. Moesten wij opbouwen met drie mensen. En afbouwen. Maar, dan we, maar moest alle, alle planken moesten we daar uh, ja, stapelen uh, op, op je schouder. En dan we, in het donker moesten we daar wel want nu nou hebben ze overal lampen staan. Dan, je ziet het hele trein verlicht. En toen uh, had je geen lampen, dus als je een grote stapel uh, planken op je schouders. Dan zak je in een keer je, je, in, in, in een gat of zo. Dan had je je voet weer verzwekt, Dus kon je weer niet lopen. Dus. Soms, als ik het nu zo bekijk, vraag ik me af, hoe hebben we dat allemaal gedaan vroeger? Ja, want vroeger hadden we dus al die pennen waar die tent aan vast zit, nou, die werden toen met de hand erin geslaan. Drie man op een pen met een dikke hamer. En dan heb je toch een stuk of honderd pennen. En uh, ja, s'avonds was die tent ook klaar. En we waren man of vijftien allemaal bij elkaar. Ja, dus uh, het ging ook. Maar als ik dat nou zo, zo bekeek, die, die mannen die bij ons waren. Nou, dat waren echte mannen die hadden de handen, nou joh, die konden werken. Anneke Olivier, nu zakelijk directeur van het circus... staat voor haar mooie witte wagen en is in de weer met haar hondjes. Diva, hou nou eens op. Gypsy, ga weg. Als ze in 1973 bij het circus komt... heeft ze wel even een andere woonomgeving dan nu. Ja, Daar kan je niet meer vergelijken. We waren allemaal een heel klein caravanetje. Er zat geen kachel in, er zat geen Erco in. Je had een twee tweepitsgaststelletje en... De kinderen lagen in een opklapbed, tenminste bij mij. En wij zaten dan, ging een gordijntje voor. En ons bed ging ook weer uitgeklapt worden. En je lag in één ruimte. En ja, tot die grote kipcaravans uitkwamen. Nou ja, toen kreeg je die. Maar het bleef en het was een caravan. Kijk, als je nu kijkt, dit is een klein huisje op wielen. Er zit een slaapkamer in, er zit een badkamer in... We hebben nu een groot aggregaat lopen. Alle caravans zijn voorzien van eigen stroomvoorzieningen, eigen watervoorzieningen. Vroeger moest je bij mensen aan het huis vragen als je stroom wou. Ach, mogen we alsjeblieft een draadje stroom? Alleen als ik daar al aan denk, krijg ik kippenvel. Paul Smits slaapt ook jarenlang in een klein woonwagentje, samen met twee acrobatenbroers. In het begin had ik weinig privacy als dan regen en zo, je kon er niet in die woonwagen zitten bij die mensen. Dus je, je, ik vind vindt wel het fijn om een keer lekker s'avonds gezellig aan te zitten, maar je had, je had geen televisie toen de tijd of niks. En je, je, je, ik deed maar eens zo aan die kinderen vragen heb je nog thuis nog een oude panorama's liggen of zo, wat je wel. En dan gingen die kinderen gingen panorama's halen, nou, dan kon je nog eens af en toe wat zitten lezen. Want anders had je niks. Arnold van der Vecht reist tot aan 1940 ook in kleine woonwagens door Nederland. Maar in de zomer van 1940 nemen de Duitsers zijn kiosktent in beslag... om die als stal voor hun paarden te gebruiken. Snel daarna koopt Arnold een andere tent van een rondtrekkend kermis... en blijft gedurende de oorlogstijd regelmatig optreden. Maar dan staat de hongerwinter voor de deur. Daar de Duitsers alle jonge mannen oppakten om graafwerkzaamheden te verrichten aan de stellingen konden mijn zoon zo goed als niet uit de wagens komen. Gezien de steeds schraler wordende voedselpositie... moest ik er alleen op uit om bij de boeren te kopen wat er mogelijk was. In die tijd stal de Hollandse SS twee paarden van mij. Een prachtig mooie Dartmoor, pony met kar en tuig. En twee dagen later, een van mijn beste paarden, Broncho. Ja, wat nu? Ik zei tegen mijn vrouw en zoons... we zullen nu alle anderen maar op stal houden. Gaan ze dood... Dan gaan ze dood. Want wij gaan er misschien ook aan. Toch overleeft het circus het opnieuw. Na de oorlog zal het nog vier jaar reizen. Maar 1949 is zo'n slecht jaar dat Arnold van der Vecht zijn eigen circus moet opdoeken. En hij gaat in engagement bij andere circussen. In 1955 overlijdt Arnold van der Vecht na een beroerte. Tot aan 1971 zal Circus Rens onder leiding van Arnold's zoon Herman... en kleinzoons Nol en Paul onder verschillende namen rondreizen. Pas in 1971 besluiten Nol en Paul van der Vecht... de naam Circus Rens weer uit de kast te trekken. Tom Diek weet nog wie erbij waren in die tijd. Nou, bij Rens was dus uh, Nol van der Vecht, heette die man. Zijn vrouw en zijn zoon Herman. De broer daarvan, Paul van de Vecht, die deed een clownsnummer en die deed de, de plaatsen halen, zeg maar. Dan was er nog een zware Pietje, met, die was getrouwd met Nol's zuster. Die deed dan weer een cowboynummer en een kleindierennummer in het programma. En hij verzorgde de transporten en de restauratie in de pauze. Dus dat was die familie, dan was er ouwe Pim, nou dat was een oude rot. Dat was een oude rots. Die kon alles, die kon clown zijn, die kon zaagselen halen, die kon van alles. Trompet spelen, zingende zaag, noem maar op. En dan waren er vier, vijf Nederlandse jongens... die allemaal zo'n beetje rare achtergrond hadden. Dat waren dan zo die tentenbouwers, zeg maar. Wat, wat, hoe zo'n rare achtergrond? <kuggen> ja, zo, zo ja, kapotte existentie zeg maar. Die ene die was een beetje aan de hassies... en die andere ja, die, die, die kon alleen met zijn hond praten. En die hadden ja, rare mensen... En ze hadden al zo rare namen. Die ene, die Willem, en die was zo vies. Nou, vieze Willem was dat. En uh, Dikke Tony. En uh, Tandloze Toon. Allemaal zo van die, van die figuur. Ja, of er was een andere, hoe heette die nou weer? Peter. Uit Duitsland kwam die. Dus dat was die Duitse Peter. Ja, en niemand wist hoe die met de achternaam heette. Duitse Peter. Nou, maar die dronk af en toe. Nou, en dan als die dronken was, nou, dan bleef hij in zijn haren. Hoefde hij niet te werken. En ja, dat was gewoon zo'n, zo ja... Bij elkaar was het wel leuk, ja. De leden van de toenmalige Circus Rens proberen constant het hoofd boven water te houden. Het is moeilijk om alles te kunnen bekostigen. Paul Smits weet nog dat er vroeger wel eens flexibel werd omgegaan met de betalingsverplichtingen. In het begin van het seizoen... Dan zijn er nog niet zoveel centen, want dan moet er allemaal al je, je geld betaald worden voor, je, je, ze dat zeggen, voor de plaatsen en zo. En dan moet er allemaal van tevoren betaald worden. Ja, en dan kwamen die mensen, want dan moesten ze ook nog belasting betalen op kaartjes. Dat was een soort belasting. En nou, er en, ja, waren geen centen, dus iedere keer als die mensen van de belasting kwamen met die kaartjes brengen, zeiden ja, ja, de baas is de olifanten ophalen en zoiets wel. We hadden helemaal geen olifanten, maar we moesten er toch iets verzinnen. Ja, die is nou weg en dan kan, ja, hoe laat kom je terug? Ja, dat weten we niet precies. Dat kan uh, over een uurtje zijn. Maar dat kan ook wel uh, uh, uh, laat worden. Dus dan, dan hadden wij die kaartjes toch al. En dan hadden wij weer verkocht in tussentijd. Dus dan konden wij die vermaakkelijkheden belasting betalen. Dus uh, uh, zo was het in het begin. Is een beetje sjoemelen. Ja, een beetje sjoemelen, ja. ja dames en als jullie Luxemburgse mensen stonden ons weer in het programma aan vonden wij in Cuba twee zeer actieve ah, artiesten die nu al wijzen. In de tent springen nu een paar elastische acrobaten... op koorden, springplanken en op elkaar. Ze worden begeleid door een wilde lichtshow en een veelkoppig orkest. Ook dat was vroeger wel anders. Er We waren twee bouwlampen in de tent en één spotje. En die spot die ging, was pikken donker in de tent, maar die spot ging dat nummer na. Dus je kan wel nagaan, eigenlijk was het armoedig, maar voor toen de tijd... Ja, dat was al wat, hè. Wij zijn vroeger ook begonnen met, daar hadden we ook geen geleidsinstallatie. Daar hadden wij ook een, een, een, een pick-up, zeg maar, met een kastje erbij. En als, dan die, als die, dan die meisjes op het toneel een beetje acrobatiek gingen doen, en een beetje muziek erbij, dan, dan sprong je naald iedere keer van die plaat. Je sprong iedere keer als hij een, een salte zo, dan sprong je plaat. Dus, uh, en zo zijn we ook begonnen. En, en als je daarna de hand vertelt, dan is het nog leuk om over te praten, maar op dat moment is dat natuurlijk niet zo leuk toen tijd moest je alles zelf doen. Je moest alles, alles, alles doen, stoelen zetten. Toen hadden we, nog, we hadden we nog een keer gehad, een jaar, toen hadden we helemaal geen tribune. daar hadden we allemaal stoelen erin staan. Dus daar hadden we drie, vierhonderd stoelen erin staan. En die moest je helemaal één voor één klappen en netjes uh, recht zetten. We deden ook wel eens dat uh, de eerste stoel was bijvoorbeeld voor was large, En dan uh, ja, deed met mijn vriend die de, de, de eerste stoel, die pakte hij eruit. En die zet je achteraan neer en die achterste stoel zet je niet voor neer. En dan zei hij nou die man die, die, die denkt dat hij die, die, die large zit zit hij zit de derde rang toen had hij nog derde rang nou die man die zegt, dat je ik zit denk ik lekker large maar hij zit op een stoel van de derde rang van dus. die van die allemaal en dan moesten wij het een beetje ja, voor, voor je eigen ook leuk maken. Op dat schiet, op dat <middels> Circusvriend Dick Prins houdt in die periode de aanplakbiljetten nauw in de gaten om zo vaak als het kan het circus te bezoeken. Vroeger was het circus in de stad, dat kon je alleen zien als er uh, raambiljetten hingen en, uh, en de schuttingen volgeplakt waren. Maar je, weet, je wist nooit waar ze vandaan kwamen of waar ze naartoe gingen. En uh, bij Rens heb ik het toen zo, uh, zo, zo gedaan dat uh, ik, ik ging vragen waar ga je nou naartoe als je hier kan en klaar bent. Nou, en dan gingen we een halve. Dus dan ging ik op mijn brommetje hier vandaan, dan ging ik een halven. En dan zeiden naar... ze: Oh, dat heb je niet meer, weet je wel. Wij deden dan een dag van voor. als we dan een dag langer stonden, dan gingen we een paar mensen naar een volgende dorpje. Dan mogen wij hier volgende week dan en dan staan. En dat mocht vaak zo, weet je wel. Dan was er, ja, er staat niks te doen. Kom je op een paar dagen staan en is hier circus. Maar we hebben ook reclame gemaakt met een geluidswagen. En, uh, maar tijd hadden wij nog geen, uh, geen omvorm of geen precies, uh, hoe dat gaat met het... Uh, reclame maken met die geluidswagen. Uh, toen, uh, toen hadden wij nog een heel lange, heel lange kabel. En dan moesten wij bij ergens aan... stopten wij in de straat ergens, midden in de straat, en dan stopten wij. En dan moest ik eventjes aanbellen, dan moest ik eventjes vragen... ...mevrouw, maak ik hier even de, de stekker bij jullie stopcontact steken? Dan wij, kunnen wij even zeggen, uh, dat uh, ja, duurt maar een paar minuten, dus... Uh, mijn vriendje ging al in ook al eens ooit eh, jij reclame maken. als het eind stond, konden wij al verder bouwen. Kon hij alvast klaarmaken. maken. En dan zei hij wel eens ooit... Hier, daar moet je, daar op nummer 22, moet je even aanbellen. Dan woont een heel mooi meisje, weet je wel? Dus eh, ik heb eh, er al een paar eh, van, ik belde daarna, Dan komt dus er zo'n heel eh, oude vrouw kwam er aan de deur. En, en ik hoorde hem altijd lachen in die bus, weet je wel. Hij had het altijd, eh, je, dat moet hij altijd zeggen, altijd, wat zijn lol. Hallo vriendjes en vriendjes, fijn dat jullie er zijn. Ja, fijn dat jullie er zijn, maar we hebben helaas geen tijd voor jullie, hoor. Want we moeten werken. In 1978 wordt Circus nou, Rens versterkt door een fameus duo. De gebroeders Bas en Aad van Toor. Beter bekend als Bassi en Adriaan. Voor twee jaar is Circus Rens het decor voor de extreem populaire televisieserie. En in de weekenden geven ze gastoptredens die consequent uitverkocht zijn. Clown Bassi is tegenwoordig nog steeds actief in het artiestenleven. Terwijl Aad met pensioen is en in Spanje woont. Ik bel hem op. En vraag hem wat ze ook weer deden in die tent. We maakten dus daar een, een openingsbabbel. Eh, zoals gewoonlijk heb ik altijd liedjes gemaakt over het circus. En he, was weer. Het circus is weer in de stad. Oh jongens, wat een pet is dat. Artiesten treden straks weer op, een accurvaat op, enzovoort, enzovoort. Daar begonnen we de, de, de show mee te openen. He? En dan, eh, tussen elk nummer maakten of indien het nodig was voor het eh, paar en dan gingen de jongens in hun uit, de leverkooi afbreken. Want het, het vervelendste is in de circus, het op- en afvalverrektricite... om daar een nummer van te maken. In 1980 gaan Basie en Adriaan zelf op reis met een tent van Joop van den Ende. Maar in 1986 komen ze toch nog even terug. Directeur Nol van der Vecht heeft echt een nieuwe tent nodig. En de terugkeer van Bassi en Adriaan is een van de weinige oplossingen om het te betalen. En ik kom je naar haar toe, zegt hij. De schuld in Circus is zo hoog. dat ik weet niet hoe ik ze moet betalen. Als jullie een tijdje bij me komen werken. misschien dat ik dan weer wat geld te zien om mijn schuld af te kunnen lossen. En toen hebben we gezegd: van lol, wij gaan een jaar met je op reis. Ga je mee? Ga je mee? Na de circus, naar de circus. Dat jaar heet Circus Rens Circus Bassi en Nadia Het is een circus in de stad. Helaas heeft Nol van der Vecht de nieuwe tent nooit kunnen zien. Want nog voor het einde van het seizoen overlijdt hij. We hebben het seizoen uh, uh, afgeleid. Ik heb het genomen na dat seizoen nooit meer in de circus. Uh, toen had ik het circus gezien. In een circus. ...heb je altijd elementen die tegen je werken. Ik ben van spreken, Je werkt in de piste, je bent een leuke grap op voorbereiding... ...en op het moment dat je de vrat gaat vertellen... ...begint er een olifant achter de coulissen... ...die begint te, te trompetteren. Dag op. Uh, een andere keer is het weer, je bent niet zo voorbereid... ...en het begint ineens te, te stokregenen. Uh, en dat, dat gebeurt dus niet één keer, ...maar dat gebeurt elke dag wel. Gebeurt er een paar dingen dat dus je zegt van... ...hé hey, jammer jongens, in het theater gebeurt het niet even lekker rustig ontspannen zitten, dat is er in de circus niet bij. Een circusdirecteur heeft altijd heeft die problemen. En als hij geen problemen heeft, dan wordt er gebeld... en dan staat er met problemen voor de deur. Aad van Toor heeft het circusleven nu vaarwel gezegd. het leven nu in Spanje, en god wat leven is dit. Na de dood van Nol van der Vecht volgt weer een paar jaar een rensloos tijdperk. Nol's zoon Herman, die een paardenact heeft aangeleerd... Hij gaat samen met zijn vrouw Diane in engagement bij een Frans circus. Maar hij is daar niet gelukkig. En af en toe belt hij naar Dick Prins, die niet alleen circusvriend... ...maar ook een persoonlijke vriend van Herman is. Ja, dan belde hij niet, niet, niet om 7 uur, nee, dan belde hij s'nachts om twee, weet je twee. Zo, zo vrolijk was hij ook nog. Ik heb het niet naar mijn zin, ik ga naar huis. Nee, hij was een mooie kerel, ja. In 1991 heeft Herman zo'n heimwee dat hij besluit een herstart te maken omdat zijn oom al reist onder de naam Circus Rens... besluit hij zijn circus om te dopen tot Nationaal Circus Herman Rens. 13 maart uh, 91 was de première in Eemnes. En dat was leuk, want er stond helemaal nog geen, geen façade voor de deur. Er stonden uh, een paar hekjes waar de kindjes allemaal voor uh, stonden. in een uh, nieuwe tent zitten in richting zelf laten maken. En uh, zo zijn ze begonnen. Nog geen lichtje, nog geen lampje uh, op de tent... De jaren die volgen zijn relatief goed. Het loopt economisch zelfs zo voorspoedig... dat de kerstverse directeur Herman en zijn vrouw Diane... een nieuwe wagen kunnen betalen. Nou, ze hadden een nieuwe trailer gekocht, een Amerikaanse trailer. En daar zaten twee kachels in. Herman had er een kachel bij laten zetten. Maar op 13 maart 1996, op de dag af vijf jaar na de première... gaat er iets mis met die nieuwe kachels. Ze moesten wat doen in België... En ze zouden daar met z'n tweeën naartoe gaan. Maar je krijgt in ene uh, van iemand een berichtje: ja, waar zijn ze nou? Ja, zijn ze onderweg? Of, uh... Nou, dan denk je in de eerste: ach, ze zijn nog gemakkelijk. Ze zullen wel ergens op visite gegaan zijn. Nou, dan ga je toch maar naar die deur en een tikje aan die deur. En ik was nou niet iemand die de deur opentrok. Gelukkig. Zeg ik nu, hè? Dus ik bleef tikken en. Uh... Nou, geen gehoord, dus ik denk, nou, die zijn er niet. Maar het was middags vijf, half vijf. En mijn schoonzoon zegt, nou, Okra, ze hebben niet gebeld. Ze hebben niet, die leggen lekker in bed te slapen. Die hebben een dagje uitslaap slaap genomen. Ja, en die doet open en die ziet daar eh, eerst Herman en dan Diana. Nou, dan, is, dan weet je niet wat je hoort. Met koolmonoxide zijn die om het leven gekomen, alle twee. Raman Indiana. En uh, dat, ik, het zit nog op mijn netvlies. Kijk, ik heb een speciaal even eruit gehaald. Dat was niet. Dan komt hier een fantastisch kostuum uit een plastic zak naar voren. Hij, had een, uh, hij bracht zijn paarden voor in dit, dit uh, zwarte pak. Hij had nog een roze, dat heeft zijn moeder. En hij had een witte, en in die witte is hij begraven. Ik heb zelfs oude gimpjes nog waar de verder van uh, al, al zit. Ja, want die zien het nog, nog steeds gaan met je Friesjes, hè? Friesjes plaatsen, en paarden. Friese paarden, Hollandse paarden, Pas op. Het hele circus heeft een enorme klap te verwerken. En geen bank wil geld stoppen in een wankele onderneming... Maar op het laatste moment krijgen Anneke Olivier en bedrijfsleider Robert Rondé... toch nog de financiering voor elkaar. We hebben het kunnen kopen en het circus is doorgegaan. En ik vind het soms nog moeilijk. Ik denk nog vaak van, uh, als je zo in gedachten zit... ik werk voor Herman, ik werk helemaal niet voor, voor ons. Het einde van de voorstelling nadert... Ik zie nog één keer alle artiesten met hun beesten voorbij trekken. Paul Smits is naast zijn kleinzoon komen staan bij de uitgang. Hij kijkt vol bewondering. Ja, ik zou nou gewoon wel, wel, wel, wel meer willen reizen. Nou ja, ik ben al pas 71 jaar geworden. ik kom mooi 40, 40 keer per jaar komen bij Circus Rens. Zeg dus gaat als je in de buurt staan en er iets te doen speciaals. Dus dan uh, zijn we daar. Anneke Olivier komt voor de finale ook even binnen. Zij zal binnenkort het circus verlaten. Ja, ik ben nu 68. Dus... Dus ik heb nog maar een paar jaar dat ik bij het circus... Ik wil heel oud worden, daar gaat het niet om. Maar ik kan niet mijn hele leven bij het circus, dat gaat niet. Nee, ik wil niet als een gestrompeld oud vrouwtje met twee stokjes bij het circus lopen. Ook Tom Diek senior, die nu voornamelijk nog zijn zoon begeleidt... vindt het zo langzamerhand wel tijd om te vertrekken. En ik heb ook eerlijk gezegd niet meer zoveel zin om te reizen. Want dat kreeg je natuurlijk dan ook. Ja, als je het moet, dan gaat het wel, maar ik moet het niet... Ik, ik hoef niet per se nog mee om in het leven te blijven. Zeg maar. En dat is natuurlijk ook een punt waar je zegt: Ja. Kinderen zijn oud genoeg. Hij staat op zijn eigen benen. Het enige wat hij, wat hij moet doen is iemand vinden die mij dus vervangt daarachter. Hoe lang geeft u het circus nog als vorm? Wat denkt u voor de toekomst? Ja, ik durf er eigenlijk heel weinig van te zeggen. Maar ik denk dat het circus straks een rijzend variëte wordt. Ik denk over 10, 15 jaar dat er geen dieren meer in het circus zijn. Misschien nog een hond of zo. Maar niet echt. En paarden denk ik dat het altijd zal blijven. Maar weet ik ook niet. Want uh, zolang de menesjes bestaan, zullen er ook circus paarden blijven. Zeker zal dat in zekere zin veranderen. Maar ik denk toch wel, als kinderen in 50 jaar nog zo'n poster zien, met een clownkopje erop en een paardje en een olifant, ja, dat is circus. Denk ik wel. Het Nederlands Nationaal Circus, Herman ziens! Ja, dat was romantiek en blubber over het heden en verleden van Circus Rens... gemaakt door Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer. U kunt deze documentaire bestellen door 7,5 euro over te maken op Giro 444600... ten name van de VPRO, onder vermelding van Circus Rens en de datum van vandaag. Dus 7,5 euro, Giro 444600, ten name van de VPRO, onder vermelding van Circus Rens en de datum van vandaag is alles waar wij tijd voor hadden. De tribune komt zometeen na het nieuws eh, ontvangt... Govert van Brakel, Jean-Pierre Gele en Jan Bos. Um, u kunt, en dat zouden wij erg fijn vinden, uw herinnering aan 11 september... naar ons mailen op ovt.vpro.nl. Dat gaan we dan gebruiken op 11 september in een uitzending mogelijk over 11 september. Want het is namelijk dit jaar tien jaar geleden. Ja, wij zijn er volgende week opnieuw. Heel graag tot dan.